is van Kesteren met het NOS-journaal. Het Utrecht Studentenkoor heeft de sociëteit tot 31 maart gesloten. Dat meldt de studentenvereniging op de website. Vorige week lekte een powerpoint met namen en foto's van 30 vrouwen van het UVSV uit. De vrouwelijke tak van het koor. Leden van het USC hadden die zogeheten grietenlijst opgesteld. Waarin ze de vrouwen beoordelen op hun uiterlijk en seksuele prestaties. Mensen die vanuit Jemen naar Nederland vluchten... krijgen niet automatisch meer een verblijfsvergunning. De eisen zijn aangescherpt... omdat het volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken... wat veiliger is geworden doordat er minder wordt gevochten in Jemen. Journalisten, activisten en politici die kritisch zijn op de autoriteiten... krijgen juist snellere verblijfsvergunning. Jemen wordt al jaren verscheurd door een burgeroorlog. De regering van Israël stuurt mensen naar Washington... om het Israëlische aanvalsplan te bespreken voor de stad Rafa. In het zuiden van de Gazastrook zit die stad. Premier Netanyahu heeft dat toegezegd in een telefoongesprek met president Biden. Of dat betekent dat de aanval pas doorgaat als Amerika akkoord gaat, is onduidelijk. Volgens Israël is Rafa het laatste grote bolwerk van Hamas. Er leven voor zo'n anderhalf miljoen mensen. Vooral Palestijnen die eerder zijn gevlucht. Rapper Ronnie Flex roept zijn fans op om komende dag naar Rotterdam te komen... voor een protest tegen zijn voormalige platenlabel, Top Notch. De artiest vindt dat er misbruik van hem is gemaakt door hem op jonge leeftijd een slecht contract te laten tekenen. Hij brak negen jaar geleden door met het nummer drank en drugs. Ronnie Flex probeerde zich gelijk te halen via de rechter, maar die zaak verloor die, toen hij, toen vorige maand. Volgens de rechter kon hij weten waar hij toen voor tekende. Naast het protest morgen in Rotterdam gaat Ronnie Flex ook in hoger beroep.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 And nah, yeah. such a perfect I'm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 try to phone but they don't leave. Oh, oh, oh, oh, Ik 6.9. Zie